De Baltische Staten, Estland, Letland en Litouwen schakelen dit weekend volledig over van Russische stroom op stroom uit Europa. Vanochtend verbrak Litouwen als eerste de verbinding met Rusland. Morgen worden de Baltische landen met een nieuwe verbinding aangesloten op Polen en met onderzeese stroomkabels verbonden met Zweden en Finland. Dat het weer nog bewolkt, op de meeste plaatsen droog en af en toe zon. Het wordt 5 graden in Groningen tot 11 in Zuid-Limburg. Morgen droog, meer zon en 6 tot 9 graden. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu, Goedemorgen Zandvoort. I got on the phone in met curly in my high shoes and fancy pads I down the stairs, held me a cab going Na na na na <laughs> Na na na <laughs> <laughs> na Na na na na Oh na na na Na na na na Na na na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 Ja, komende editie gaat er wel echt iets veranderen. Terugkomend op het weer, ja. de editie van twee jaar geleden uh, was erg stormachtig en hier en daar een, een, best wel een fikse regenbaan. Ja. En toch stonden er uh, 1200 man op het, ja. uh, op het stationsplein. We hebben toen wel moeten besluiten om niet over de boulevard te gaan, ja, omdat het uh, uh, we we stormde ja. gewoon erg hard.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 Om, uh, om te kijken naar... Het, <laughs> om te kijken, uh, kort, dus ze vinden het toch de allemaal de wel uh, reuze iedereen, interessant. Iedereen profiteert, ja. Je rijdt dan... Uh, uh, ja, het begint natuurlijk al s'mores vroeg. Maar tegen de tijd dat het drie uur is, dan gaat die parade van start. En dan uh, fietsten wij, Leo en ik... toch meestal zo'n uur of één nog even het parcours langs... om te kijken hoe het uh, vrijgemaakt ja. werd. En toen begonnen ja, alle terrassen vol al te lopen. Vol. En dan praat je met ondernemers. En dan hoor je dus gewoon dat mensen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 In die grote auto van hun hun gestapt. was dat de chauffeur. zijn helemaal omgereden naar de achterkant van Rabbel. Toen konden we er nog komen. Toen vroegen we aan, aan haar: van, joh, Moet je hier nog ergens omkleden?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 Bruut zijn, de stormen die we hebben meegemaakt. Ja, het vormt je. In, uh, in die tijd, hè, want ik toevallig keek naar een strandtint waar het zand een beetje onderweg geslagen was. hier je die dikke heipalen staan? Ja. Uh, dat was allemaal niet. Dus als ja. er storm was, was er ook wat. Hè? Ja, ja de, onze strandtint nummer 9. Die is zo heeft ook al eens een keer in, uh, in de reep gelegen. Dus ja, daar sta je erbij. Je kan helemaal niks doen. Dus de kracht van de natuur is zo immens.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 Ja, dat kan je anders. Nou, hij was altijd al heel erg groot, hoor. Dus uh, ik heb niet echt zo'n overtreffende trap wat dat betreft. Uh, Mere status quo, dat ja, ben je gewoon verliefd op zo'n voet. Mm -hmm. En dat is mijn hele leven al. Ja. En dat zal ja, duren totdat ik me ogen sluit. Nou, dus, ja, dat gaat ook nog wel even duren. Hè, ja, ja dat, weet nooit, hè? <laughs> dat weet je nooit. Dat weet je nooit. Het zijn allemaal aannames. Meneer ja, ja, ja, ja. Goed, um, als afsluiter wil ik toch graag luisteren naar een gedicht over zijn antwoord. Ja. Minnares. Mijn Minares is meestal stiller dan haar ligging doet vermoeden. Te midden van natuurlijke weelden toont ze zich sober, bescheiden aan de mens. Haar hoofd zit vol fantasie, plannen, kinderen voor ons en anderen.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 Van grauwe nevel in de verte en zilveren stralen op golvende water. De lange branding in bijna blauw was haar witte sluier die ruiste over zand en schelpen. Prachtig gedicht. Echt een, een Zandwoords liefdesverklaring. Ja. Uh, nog even over de expositie: hè? Die, die is al. Ja. Uh, tot wanneer kan je die bezichten? Nou. Uh, in ieder geval tot de 16e, want dan, uh, dan sta ik daar. Dan sta ik daar in. Uh, nou, ik in had de in iets uh, dat het of, no, ook nog doorliep daarna, ongetwijfeld. Uh. Ik uh, weet het niet precies, nou, Ben. Nou, dat moeten dat we even in overleg doen met, <laughs> de, met de directrice. Met de directrice. Ja. Nou, dan wens ik je volgende week uh, nog heel veel plezier met het, uh, het interview en het luisteren naar je eigen gedichten. Ja, <laughs> ik ben benieuwd. Dankjewel. Uh, graag gedaan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 The and oh, you hear I past the next And oh, one cares how lady My dad, hideaway. One, two, three The <laughs> my you go. You will meet your Uncle Max and everyone you know. But if you go to the spot that I am thinking of, you will be free to gaze at me and talk of love. Just knock three times and whisper low. Dat was uh, Hernandez Heideway, Frédéric Bélanger, Olivier Routero en Olivier Vaux. Maar uh, Ben, Of jou, jou, uh, jou brengt het <laughs> Nederlands zijn. In ja, de, de, er is een, uh, op, op dit wijze een, een Nederlands liedje gemaakt. Alleen ik, oh. ik, ik kom er even niet op. En ik heb mezelf voorgenomen dat ik daar nooit te lang over moet piekeren. Want dan kraakt het allemaal. Ja. Gewoon even laten gaan. En dan blijkt meestal dat je uh, ineens er wel op komt... zonder dat je eraan uh, gaat lopen piekeren. Ja, ja. nou, ik kan uh, het ook nog niet zo snel vinden. Dus, uh, over uh, hij, over uh, piekeren gesproken? Ja. Ja. Er wordt natuurlijk heel wat afgepiekerd uh, de afgelopen weken... over het uh, Badhuisplein. De commissievergadering uh, ja. was uh, weer als van oud hè? Beetje, uh, uh, Ja, Ik heb hem, uh, ik heb hem zelf uh, niet gevolgd... want ik uh, deed geen verslag daarvan. Maar uh, ik heb wel uh, wat stukken terug en ook gelezen...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 Spijt me, elke ondernemer, die heeft hier wat mee te maken? Elke ondernemer gaat aan verdienen. Zondevoorde gaat aan verdienen. Er is een belasting die moet betaald worden. Er is een kamer die moet betaald worden. Dus uh, eten, uh, drinken, uh, huh? naar het strand, uh, hoe gezellig dat is. Huh? Plus, ze hebben ook een plannen voor evenementen in het hotel zelf. Ze hebben ook een ruime blik daarnaast.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 toch houden. Ik, ik, heb <laughs> geen, ik heb geen concurrent. Hoor, wat, wat zou jou nu, als jij nu? Als ik nu tegen jou zeg. Zeg jij maar hoe jij het zou willen. Hoe, wat, wat denk jij dat de beste volgende stap zou zijn om met z'n allen uh, de neus dezelfde kant op te krijgen? Hoe zou ik jij het aanpakken? Zeggen, we hebben gewoon erg gisteren vanaf 18 uur tot 12 uur in het gemeentehuis gezeten voor een commissievergadering. Hoeveel ik ondernemers waren gezegd. daar? Ja, twintig. Uh, uh,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 Stel voor dat dit gaat gebeuren. Dat is een luxe hotel. Vijfesteerhotel. Mm -hmm. Hotel 2025, Dan ga ik persoonlijk als ondernemer schaam ik dood. En zit hier tegen me over twee stapjes. Iets van 2025. En ik sta hier achter met een gebouw bijvoorbeeld van een jaar of tachtig. Ja. Dus ik moet ook zelf gaan vernieuwen. Begrijp ja. je wat ik bedoel? Ja zeker. Zolang, dus zo je, manier, ja, zolang je maar niks aan het recept eindelijk. voor de dunne kebab doet hoor.